Goedemiddag, PvdA-fractie beraadt zich hoe nu verder zonder Job Cohen. TNT Express wil voorlopig zelfstandig blijven en politieagenten werken massaal te veel. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, er is wat zon, het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond is het eerst nog vrij helder, later raakt het bewolkt en morgen begint de dag met bewolking en met regen. Later weer opklaringen en het wordt morgen 9 of 10 graden. Ze zitten er al even, de PvdA-fractie, sinds half elf bijeen... om te praten over het vertrek van fractievoorzitter Job Cohen. En Wilco Boom die is er nog altijd vlakbij met die fractiekamer. Zijn ze er al een beetje uit, Wilco? Uh, nou, nou, zo te zien niet, want uh, men is nog steeds bezig. Tweeënhalf uh, uur nu alweer. En uh, ja, het is onder andere wat ze, waar ze daarmee bezig zijn, rouwverwerking. Voor velen kwam het vertrek van Cohen toch onverwacht. Daar kijken ze op terug. Uh, hoe is dat nou zo gekomen... Het zat er natuurlijk wel aan te komen voor in de ogen van veel fractieleden... maar dat Cohen gisteren besloot om op te stappen, dat hadden ze niet verwacht. Ander belangrijk punt is natuurlijk de vraag, wie gaat hem opvolgen? Nou, um, dat is, uh, het antwoord daarop is nog volstrekt onduidelijk. Veel fractieleden die genoemd worden als kandidaat... zoals Martijn van Dam, Nebat Albayrak, die willen op die vraag nog helemaal niet ingaan. De enige die dat vanochtend wel deed, was Kamerlijk Diederik Samson. Hij denkt er serieus over na. Luister maar. Ik is het goed dat wij alles op zijn tijd doen. Dat we eerst gewoon eens met de fractie gaan bespreken over de situatie die nu ontstaan is. Dat, dat vind ik wel zo gepast. Oh, die vraag. Um, nou, ik ga eerst eens even met de collega's praten over de situatie die is ontstaan. Want ik ben nog steeds in stap 1. Ik kom uit het buitenland. En ik moet echt even het vertrek van Job nog verwerken. En daarna komt stap 2. Ik zei, ik zei, we gaan nu als fractie daarover nadenken. Dat is nu wat belangrijk is. Geef mij ook nog even de tijd om alles op een rij te zetten. Dat geldt voor ons allemaal. Hans Pekman heeft gezegd, iemand uit de fractie moet een kandidaat worden voor de opvolging. En dat is aan ons allemaal om over na te denken. Maar u bent wel aan het nadenken dus. Ik denk na. Nou. Ik denk, nou, zegt uh, Samson Worden ook, al Abayrak en Van Dam als uh, eerste. Wordt daar tijdens die bijeenkomst uh, die nu aan de gang is ook, worden daar beslissingen ook genomen over dat leiderschap? Nee, nou, theoretisch is dat denkbaar. De fractie zou uh, in zijn geheel kunnen zeggen uh, we hebben maar één kandidaat voor de opvolging van Cohen en die zouden ze gezamenlijk naar voren kunnen schuiven. Uh, de verwachting dat dat gebeurt is niet heel groot. Het ligt meer in de lijn de verwachtingen dat enkele fractieleden zich zullen opwerpen als mogelijke opvolger van Cohen en daarbij moet je onder andere denken aan Diederik Samson, ook Martijn van Dam... misschien al Bayrak, ook de naam van Ronald Plasterk wordt genoemd... Uh, Frans Timmermans, die er overigens niet bij is... want hij is met vakantie in Zuid-Italië. Um, dus de, hoe dat gaat aflopen is uh, onduidelijk. Theoretisch, nogmaals, kan, kunnen ze met z'n allen één lid naar voren schuiven. De kans is groter dat in de loop van de dagen... meerdere fractieleden zich zullen melden voor de opvolging. En daarvoor hebben ze tot 28 februari volgende week de tijd. De rauwverwerking gaat nog eventjes door. Wilco Boom in Den Haag. Het Amerikaanse bedrijf UPS heeft zijn oog laten vallen op TNT Express... en heeft daar bijna 5 miljard euro voor over. Maar wat gebeurt? TNT wijst dat bot van de hand. Want te mager. Vandaag kwamen er op drie na grootste pakjesbezorger ter wereld... TNT Express dus met rode cijfers. Het bedrijf verloor ruim een kwart miljard euro door de kwakkelende economie. En tegenvallers ook in Brazilië. En ze willen nu met een nieuwe strategie die problemen gaan aanpakken. Bart Kamphuis vroeg financieel directeur Bernard Bot van TNT Express... wat hij kan zeggen over die belangstelling van UPS. Nou, niet, uh, niet zoveel. Ik kan zeggen wat we in het persbericht hebben gezet. Uh, we hebben een heel initieel niet bindend voorlopig voorstel gehad. Uh, dat hebben we natuurlijk goed afgewogen. Dat is verworpen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we nog in discussie zijn. Maar met dat alles blijft het oog van mij, van al onze personeelsleden... en iedereen die hier werkzaam is op onze zelfstandige strategie... Uh, waar we heel veel mooie dingen mee kunnen gaan doen. Kunt u zeggen waarom u het heeft verworpen? Nou, uiteindelijk uh, ga ik daar nooit in detail op in, maar het is een stakeholdermodel in Nederland. We kijken naar alle facetten, aandeelhouders, alle andere stakeholders, en uh, nou, we nemen dan een besluit. En het besluit is hier geweest om dat te verwerpen en nogmaals, het was geen bod, een zeer voorlopig indicatief voorstel. Wat zijn op dit moment de sterke kanten van TNT op die wereldwijde logistieke markt? Nou, uniek in Europa. 17% marktaandeel. Uh, als je kijkt naar ons wegnetwerk, 500 depots die we iedere dag doen, 600 vliegbewegingen uh, per week, overal aanwezig. Dat is echt enorm sterk. En dat hebben we ook enorm sterk en op een geïntegreerde manier... verbonden met de rest van de wereld. En dat, zou ik zeggen, maakt ons uniek. Die combinatie rest van de wereld en uh, heel fijnmazig in Europa zijn. En ook uh, dat wat TNT aantrekkelijk maakt als partner voor een ander bedrijf? Ja, nou, nogmaals, daar ga ik niet op in. Want we zijn nu vooral aantrekkelijk voor onszelf en voor onze klanten... Wij kijken eraan dat wij een hele mooie speler zijn op die markt... en, en graag onze klanten de dienstverlening bieden die, die we hebben... die excellent is, breed... en waar we verder nog meer kansen zien om dat nog verder te verbeteren. Bernhard Bot van TNT Express en de vakbonden... die maken zich wel zorgen over de werkgelegenheid als TNT wordt overgenomen. En dat hebben ze de directie ook uh, gezegd... vertelt bestuurder Egon Groen van FNW Bondgenoten. Daar hebben wij aangegeven dat voor ons als uh, stakeholder de werkgelegenheid van de medewerkers van TNT Express... niet alleen in Nederland, maar ook breder van het allergrootste belang zijn. En wij waren op zich gelukkig te horen dat TNT Express... ook de, de, de maximale werkgelegenheidsbehoud als erg belangrijk heeft betiteld. Wat weet u van UPS? Het is een van de vier grote integrators, noemen ze dat. Dat zijn naast TNT... DHL, FedEx en UPS, een van de vier. Waarvan al jarenlang het gerucht gaat dat vier er eentje te veel is. Dus dat er eentje overgenomen zou worden. Ook al jarenlang is het gerucht dat die ene dan TNT zou zijn. Maar die geruchten zijn tot op heden nooit werkelijkheid geworden. UPS stond altijd bekend als de Big Brown Army. Waarmee werd aangegeven dat het een strak geregeld bedrijf was... Helemaal uh, vol met protocollen en procedures en, en, en soorten van, uh, van producten. Uh, daar waar TNT Express veel meer de naam heeft... dat het een uh, meer flexibele, uh, lossere onderneming is... die makkelijk op uh, wijzige omstandigheden zou kunnen inspelen. Analyse van bestuurder Egon Groen van FNV Bondgenoten. Vrouwen bekleden in Nederland 19 van de topposities in organisaties. In andere Europese landen is dat veel meer, gemiddeld 29 Blijkt uit onderzoek van bureau Mercer. En dat bureau wijdt het achterblijven van Nederland aan het hoge percentage vrouwen dat in deeltijd werkt. En bovendien is het patroon van mannen in de top die andere mannen aannemen moeilijk te doorbreken. De voormalige Oostbloklanden hebben de meeste vrouwelijke bestuurders en managers. In Litouwen, Bulgarije en Rusland ligt dat percentage op of boven de 40. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de veestapels van twee boeren uit Overijssel weggehaald. De 172 runderen waren ernstig verwaarloosd. Op het ene bedrijf werden 92 runderen weggehaald. Die dieren stonden in een laag mest. En op de andere boerderij was het nog erger, zegt een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit. In de tweede stallen stonden de ongeveer 80 runderen in de stallen... en daar uh, tussen die runderen lagen de kadavers van ongeveer 20 dieren. De, de dieren hadden geen water, ze stonden vaak tot over hun knieën in de mest... en in sommige delen zelfs tot hun nek. En daar is met hulp van de plastic brandweer zijn de dieren daar weggehaald. Die veehouders worden vervolgd. Eén van hen was al eens eerder de fout ingegaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De voormalige IMF-directeur strauss kahn wordt verhoord door de politie in Lille. Verhoord over een seksschandaal. De Franse Justitie onderzoekt of een groep zakenlieden en hoge politiemensen... een netwerk runden dat seksfeestjes organiseerde. En strauss kahn zou op die feestjes zijn geweest. Hij is formeel nog geen verdachte. Frank Renoud volgt de zaak. De grote vraag is, wist Dominique Strauss-Kahn dat het om prostituees ging? Die betaald werden ook. Want als hij dat wist en deel uitmaakte van het vriendennetwerk... dan is hij strafbaar vanwege souteneurschap. In Frankrijk is het niet strafbaar om gebruik te maken... van de diensten van een prostituee, maar wel om het te organiseren. En daar wordt dus van onderzocht nu of Strauss-Kahn het gedaan heeft. En Strauss-Kahn spreekt alle beschuldigingen tegen. Agenten van de politie werken structureel te veel. Bij de politie is de arbeidstijdenwet vorig jaar maar liefst 350.000 keer overtreden. Dat is gemiddeld zo'n 7 keer per agent. Jelle Egas van de Raad van Korpschefs. Wat we zien is dat we hebben gekeken naar bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale arbeidstijd per dag. We hebben ook gekeken naar, zou we zeggen, worden de rusttijden goed nageleefd? draaien mensen niet te veel nachtdiensten. Kortom, ook, we hebben ook naar die zaken gekeken... die de meeste impact hebben op de gezondheid... en de veiligheid van onze mensen. En daar zien we helaas dat we, we zeggen, het aantal overtredingen... nog niet echt succesvol weten terug te dringen. En de sturing wat dat betreft op het naleven... zowel in de planning als in de uitvoering van, van de diensten... die sturing die moet echt nog beter. De minister onderhandelt momenteel met de bonden... over een aanpassing van die arbeidstijdenwet. En de verwachting is dat ze daar op 1 maart meer over kunnen zeggen. De Raad van Korpschefs is voorstander van verruiming van de regels, maar de Raad wil ook het aantal overtredingen verder terugdringen door het maken van scherpere keuzes en meer samenwerking. De verkoopprijs van koopwoningen gaat minder snel naar beneden, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand was de verkoopprijs gemiddeld 3,3 lager dan het jaar ervoor. In december was die daling nog 4 Appartementen daalden het sterkst in prijs. Prijzen van tussenwoningen en hoekhuizen hebben het minste last van de crisis op de woningmarkt.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 Mensen met suikerziekte kunnen mogelijk genezen van die ziekte. En dat komt omdat ze nog steeds cellen in hun lichaam hebben die insuline kunnen aanmaken. Zo blijkt uit onderzoek van hoogleraar Diabetologie Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tot nu toe werd gedacht dat mensen eigenlijk bij de diagnose bijna al hun insuline producerende cellen zouden hebben vernietigd. Door een vergissing van de afweerreactie. En ja zonder, zonder deze cellen wordt er geen insuline gemaakt. Uh, en nu blijkt dus dat heel veel mensen, ook jaren na de diagnose... nog steeds deze cellen behouden, hoewel ze dan geen insuline meer maken. Dus dat biedt dus de, de mogelijkheid om deze cellen weer te activeren... en weer tot insulineproductie te brengen. En dat geeft volgens Roep hoop op behandeling en genezing. En Roep wijst er wel op dat er nog een lange weg te gaan is... voordat er met een effectieve behandeling van diabetes patiënten kan worden begonnen. De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso is blij met het reddingspakket voor Griekenland. Dat vannacht werd goedgekeurd. Er komt 130 miljard euro vrij, zodat Griekenland aan zijn schulden kan voldoen en niet failliet gaat. The agreement reached in the Eurogroup on a second financial assistance program for Greece is an essential step forward for the country and for the euro area as a whole. Een essentiële stap voorwaarts zegt Barroso. Hij erkent dat de miljardensteun aan Griekenland moeilijk ligt in sommige landen waar de nationale parlementen hun goedkeuring nog moeten geven. I know that in some governments it's also difficult to get necessary support for their parliaments, but I want to congratulate the finance ministers for their work because it was the right decision for Greece but also for the Euro area nou Barroso feliciteert de ministers van Financiën met hun beslissing. Het was de juiste beslissing voor Griekenland en voor alle eurolanden, zegt Barroso. Sport. Zometeen om half twee eh, dient voor de rechtbank in Zutphen een kort geding dat Turner Jeffrey Wammers heeft aangespannen tegen de Nederlandse turnbond. In Zutphen is verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, kun je nog, kun je nog eens uitleggen waarom de Wammers die turnbond eigenlijk voor de rechter heeft gedaagd? Uh, nou, heel simpel, omdat hij naar de Spelen wil, maar er zit natuurlijk ook wel een idee achter. Uh, Jeffrey Wammes is van mening dat de procedure naar die Spelen toe, uh, dusdanig op het lijf van Epke Zonderland is uh, geschreven, dat de bond uh, automatisch wel voor Zonderland zou gaan kiezen. En hij vindt dat niet helemaal terecht, want uh, hij heeft redenen om aan te nemen dat hij meer op de Spelen te zoeken heeft dan Epke Zonderland. En dat wil hij een rechter laten toetsen. Ja, hoe gaat hij dat aantonen? Hij gaat argumenten aanleveren. Hij gaat bijvoorbeeld verwijzen naar het afgelopen WK in Tokio. En dan kijkt hij naar zijn sprongfinale, waar hij uiteindelijk achtste werd. Maar dan zegt hij, ja, het gat tussen mijn positie in punten en het podium is kleiner dan het gat van Epke Zonderland. Die vijfde op Reksterk, rekstok werd en het podium. Dus om die reden alleen al zou ik meer te zoeken hebben op de spelen. Daar komt nog eens de hele vormbehoud kwestie bij. Jeffrey Wammes is van mening dat je alleen voorgedragen kan worden voor de Olympische Spelen. Als je ook vormbehoud hebt getoond. Uh, Edke Zonderland heeft dat nog niet gedaan. Die uh, kan dat de komende maanden nog doen, is de lezing. Tijdens een aantal World Cups en tijdens een EK. Maar uh, Jeffrey Wammes is een andere mening toegedaan. Die vindt dat voordragen alleen kan als je aan alle eisen hebt voldaan. En hij is de enige, dus moet hij naar de Spelen, vindt hij. Nou is Wammes zeg maar de verliezer in deze zaak. Zonderland die gaat dan door. Hoe kijkt Zonderland er eigenlijk tegen die zaak aan? Omdat hij eigenlijk al officieel voorgedragen is. Ja, ik denk dat Epke Zonderland het gewoon even afwacht. Epke Zonderland zou ook wel het vertrouwen hebben dat de bond een juiste keuze heeft gemaakt. De enige fout die de bond natuurlijk heeft gemaakt is dat ze het procedureel niet zo handig hebben aangepakt. En ook textueel niet zo lekker hebben vastgelegd. Waardoor er dus enige ja, mate van discussie kan ontstaan wat dan nu voor de rechter gaat dienen. Maar het enige wat Epke Zonderland op dit moment kan doen is hard doortrainen op die rekstok. En ervan uitgaan dat hij naar de Spelen gaat. Bovendien zou je kunnen zeggen dat op het moment dat de rechter bepaalt dat toch Jeffrey is reden heeft om naar de Spelen te gaan. Hij, hij natuurlijk de eerste is om een, een advocaat in de arm te nemen. Om dat dan weer te gaan betwisten. Dus als dat de uitspraak wordt, dan krijgt het ongetwijfeld nog een leuk vervolg. En verwacht je vanmiddag al een uitspraak? Nou ja, meestal met, zie je met zo'n kort geding dat het eerst een uiteenwisseling van de argumenten wordt. En dat dan uiteindelijk de rechter zich terugtrekt en na gaat denken. Dat kan wel eens een beetje of wat gaan duren. Dus ik verwacht het niet 1, 2, 3. Maar ja, je weet het nooit. Misschien is het wel helder voor de rechter. We gaan het zien. Edwin Cornelis in Zutphen. Het is kwart over één. we gaan naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag Jan, nog een file op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil, de reisschok is dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De PvdA vergadert al uren over het vertrek van Job Cohen. Een uithuilsessie, rouwverwerking, dat is het een beetje. TNT Express wil voorlopig zelfstandig blijven, ondanks tegenvallende cijfers. De bonden wijzen op de werkgelegenheid dat die behouden moet blijven. En de politie overtreedt massaal overtreedt de Arbeidstijdenwet oorzaken: te veel werk, korte rusttijden en te weinig mensen. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De bevoegdheden van BOA's moeten worden uitgebreid. En BOA's zijn buitengewoon opsporingsambtenaren. Op die manier wil het ministerie van Veiligheid de criminaliteit in winkels aanpakken. Een werklunch zometeen met een burgemeester die wel wat in dat plan ziet. En iemand van de politiebond die zegt. Muah. Na nou, half twee is natuurlijk stand.nl. De stelling dan: het is jammer dat Job hen de politiek verlaat. Hij kwam als de verlosser. Hij vertrekt als te integer en te weinig effectief. Nou, we hebben het allemaal wel meegekregen gisteren. Natuurlijk. Uh, vandaar die stelling: het is jammer dat Job hen de politiek verlaat. Bent u daar mee eens of mee oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en als u Twittert eens of oneens doet dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De toetsontwikkelaars voor het onderwijs hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer... met daarin hun bezwaren tegen een monopoliepositie van het CITO. Die laatste heeft die brief natuurlijk niet ondertekend. Minister van Wijzenveld van Onderwijs wil dat alle basisscholen verplicht worden... om de CITO-toets af te nemen. En dat betekent dat andere toetsen, zoals NIO, NDT en de Drempeltoets... er niet meer in komen. En dat vinden de uitgeverijen van die toetsen oneerlijke concurrentie. Judith Rood, goedemiddag. U bent van de uitgeverij Boom, uitgevers. Uh, 85 van de scholen doet nu al die CITO-toets. De minister wil die CITO-toets verplichten voor alle scholen... zodat ze makkelijk kan zien hoe de scholen scoren... omdat ze dan allemaal hetzelfde meten. Nou, dat lijkt me toch een redelijk argument. Ja, de vraag is natuurlijk of, of je met, uh, met die toets uh, uh, inderdaad meet wat de scholen doen. Want um, uh, kijk, je hebt natuurlijk scholen, hele uh, goede scholen zou ik maar zeggen. En, en, en scholen die uh, uh, zeg maar wat minder goede kinderen maar zeggen, in huis hebben. Dan kan een school het ontzettend goed zijn best doen. En ook heel veel uit die kinderen halen. Maar toch bijvoorbeeld laag op de CITO scoren. En dan kun je zeggen, ja dan doet die school het niet goed. Maar dat is natuurlijk niet terecht. Want um, uh, leraar doen dan hun stinkende best en halen veel al. He, alles uit de kinderen wat erin zit. Maar ja, dat leidt gewoon tot een lagere cito dus Maar, dat maar, zet... maar het, het klinkt toch niet heel en... onlogisch om op elke school dezelfde toetsen in te voeren? Nee, nee. Dat... Het klinkt op zich ook niet onlogisch. Alleen, uh, er, zijn, er zijn meer toetsen. Je hebt als, als school... Uh, hè, de minister wil graag het primaat bij de, bij de leerkracht en bij de school leggen... want dat zijn de professionals. En dan zou je zeggen, waarom laat je dan ook niet aan de school zelf over... welke toetsen willen gebruiken om, uh, om zich te verantwoorden? Nou. Nou ja, en er goed. zijn meerdere toetsen die goed zijn... die goed beoordeeld zijn, ook door de verschillende chemia. En uh, nou. ja, waarom nou ja, dan alleen de zoet van Tito? De minister zegt, ik wil het graag gelijk trekken... want dan heb ik overal hetzelfde en dan kan ik ook ja. vergelijken met elkaar. Want... Ja. Uh, dat is natuurlijk een punt wat u wel terecht maakt. Er is veel te doen over die CITO-toets, inderdaad ook op scholen. Sommigen willen er helemaal geen toets of een andere dan de citotoets. toets ja. um, U geeft zelf die NIO-toets uit. Hè? Wat, wat is het verschil met de citotoets? toets ja, verschil met uh, onder andere toetsen, dus, maar er zijn er meer drempeltoetsen, um, uh, de Gifo, de, uh, de NDC. Dat zijn capaciteiten toetsen, dus die meten wat er in het kind zit. En uh, toetsen zoals, uh, zoals de cito toets dat zijn uh, vaardigheidstoetsen. En die meten eigenlijk wat een school na acht jaar onderwijs uit een kind heeft gehaald. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus je zou ook heel goed kunnen zeggen, um, uh, hey, um, uh, doe uh, of het een of het ander, of doe allebei. Heel veel scholen doen dat ook. Um, want, want dan zie je wat zit er in het kind en wat heb ik er na acht jaar onderwijs ze Dus dat, dat is ook iets wat we in eerste instantie aan de minister hebben geadviseerd. Dat je twee, twee dingen naast elkaar laat bestaan. De cito ja. en, en uw eigen ja. nieuwe toets bijvoorbeeld. Ja. Of, dat je, of dat je zegt, kijk, scholen die, die, die schoolvaardigheidstoetsen of schoolvorderingen toetsen al afnemen in hun leerlingvolgsysteem, um, uh, la, laat die bijvoorbeeld een, een capaciteitstoets aan het eind doen. Want dan kun je zien van, hè, hebben we eruit gehaald wat erin zit? Dat zou kunnen. Ja. Maar ik moet zeggen, wat, als ik dat even tussendoor door wat eigenlijk veel belangrijker is, en dat, dat, dat vinden wij als toetsen Makers, is dat, um, nog even afgezien van die eindtoets... wat er, wat er nu uh, dreigt te gebeuren... is dat de CITO uh, niet alleen die eindtoets mag maken... maar ook, uh, he, de CITO maakt ook een leerlingvolgsysteem. En um, uh, wat, je, wat je nu gaat krijgen, dat zie je nu al... is dat uh, heel veel scholen natuurlijk... Ja, als zij worden, gaan, worden, worden afgerekend, gaan worden zo meteen op die eindtoets... He, wat, wat de minister natuurlijk toch ook wil... dan is natuurlijk, uh, ligt het in de reden dat scholen dan ook zeggen... nou ja, laten we ook maar dat leerlingvolgsysteem ja. van het CITO gaan doen... Want dat, dat leidt toe naar die ja. eindtoes En dan is de kans dat wij gaan nog beter scoren veel groter. Ja. En van, dat van, vinden we eigenlijk nog veel groter ja. probleem. Ja. Vandaar dat u die brief niet alleen naar de Tweede Kamer hebt gestuurd, ook naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Want u zegt ja. als, dan, dan wordt dat bedrijf CITO wel erg een monopolist op deze manier. Ja, en dat vinden we echt, een, afgezien nog van, uh, van dat, je dat, dat we dat als uitgevers vinden... Uh, zou je dat als onderwijs uh, ook niet moeten willen. Nee, ik snap He, en dat, het. Dat is ook zo natuurlijk. Er zijn ook heel veel scholen die, daar, die daartegen ageren. He? Ja, duidelijk. Dank u voor uw toelichting. Judith Rood van Boomtest ja, uitgeverij het ging over de CITO en de NIO-toets. De ondernemingsraad van de politie Amsterdam-Amsterdam... vreest een toename van de onveiligheid op straat... als de nationale politie op 1 juli in feit is. De OR twijfelt namelijk of er de komende jaren nog wel voldoende blauw op straat is. Maar een nieuwe proef van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan misschien uitkomst bieden. In de proef krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren, boa's, zoals bijvoorbeeld stadswachten en parkeercontroleurs, meer bevoegdheden. Zo kunnen ze meehelpen de criminaliteit in winkels aan te pakken. Is het slim om op deze manier het dreigende tekort aan agenten te compenseren of betekent dit een uitholling van de taken van de politie? Ik praat erover met Ria Oosterop, die is burgemeester van de gemeente Graft de Rijp. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, lid ook van de commissie, trouwens, bestuur en veiligheid van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Laten we dat vooral niet vergeten. En uh, Jan Willem van der Pol, goedemiddag. Dag meneer Van den Berg. U bent van de Nederlandse Politiebond. Zo is het. Mevrouw Oosterop, uh, u bent een warm voorstander van die proef. Hè? Wat, wat moet die BOA dan gaan doen straks? Nou, ik, een, een warm voorstander is iets anders. De minister heeft... Uh, overleg gevoerd met de VNG over die winkelboa. En daar kun je uh, heel verschillend over denken. Dat wordt binnen de VNG ook gedaan. Maar wij hebben gezegd, uh, ja, die winkelboa, oké. Okay, wij willen wel meedoen aan die proef. Maar dan willen wij er eigenlijk aan koppelen... dat er nog veel meer bevoegdheden voor onze boa's zijn. Want wij constateren in de praktijk, als burgemeesters... Uh, dat, dat de boa's die we hebben, maar beperkte bevoegdheden hebben. En die zouden wij graag uitgebreid willen zien. Dus het is eigenlijk min of meer een deal geweest met de minister. Oké, okay, wij werken mee aan die pilot met die winkelboa. Als wij daaraan mogen koppelen, ook andere bevoegdheden uitbreidingen. En wat moet er dan nog meer bij, vindt u? Nou, ik noem altijd het voorbeeld van onze boa... die wel op mag treden tegen de hurkende hond, althans de baas ervan... Uh, terwijl hij over zijn schouder een auto te hard door een 30-kilometer-gebied ziet scheuren... en dat laatste mag hij dan weer niet tegen optreden. Nou, dat is iets dat is onhandig... en uh, het lijkt ons dat het voor onze inwoners ook volstrekt onduidelijk ja, is. Nou ja, onhandig, dat is toch gewoon een politietaak. Dat vindt u ook neem ik aan, meneer Van der Poel. Ja, eh, de samenleving heeft helemaal geen behoefte aan die hulpchefs. De samenleving geeft keer op keer aan dat zij voldoende politie op de straten en in de wijken willen. En uh, wat dit is, het zoveelste plannetje waar we zo langzamerhand wel pislink over worden. Het heeft alles te maken met het feit dat er een verstraling is van de politiezorg in Nederland. Sinds 1993, zo, zo weten wij uit cijfers, is de operationele capaciteit van politiemensen al afgenomen... Opstelte heeft het al over 5.000 vrijwilligers. Hij wil samenwerkingsconvenanten met particuliere beveiliging. Ja. En dit is er weer een. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat uh, de vereniging van Nederlandse gemeenten dit wil. Ja, maar meneer Van der Poel, het is er natuurlijk opgericht om die politieman op straat... de, de, de man in zijn blauwe pak en vrouwen ook trouwens, laten we dat vooral niet vergeten... Uh, te ontlasten natuurlijk. Uh, al, die, al die kleine dingetjes, die kunnen dan die boa's mooi doen. Ja, maar wat uh, de mevrouw van de, de, uh, de burgemeester van, uh, van Graf de Rijk... <lacht> overigens prachtige post vroeger bij de Rijkspolitie... waar voldoende personeel ja. was, dat waren ja, nog eens tijden, klopt. mevrouw. Maar dat even ja. terzijde. het is wel zo dat op dit moment... er gewoon veel te weinig politie op de straat is. En uh, in die zin begrijp ik die burgemeester ook wel. Die wil gewoon zorg toezicht op straat hebben. Maar als er nou met z'n allen al die burgemeesters is naar nou opstel te gaan... en zeggen van deze weg is een onbegaanbare weg. Ik wil er nog één ding aan toevoegen als het mag. We willen in Nederland nationale politie. De bedoeling is om de beheersmaatregelen nu eenduidig te laten doen. En wat zie je gebeuren? Dan nou gaan er weer tal van hulpopsporingsdiensten gaan het weer versnipperen. Dat zou een hele slechte zaak zijn voor Nederland. Mevrouw Oosterp, reageer eens op de kritiek van Van der Pol. Ja, ik ben het ten dele wel met de heer Van der Pool eens. Wij constateren inderdaad dat er gewoon te weinig politie is in Nederland. En om dat op te vullen, ja, hebben wij dus die boa's nodig. Wij ja, dat, dat de politie zich terugtrekt. Hij zegt dat zijn labmaatregelen, ga nou gewoon met z'n allen naar Den Haag... en zeg, uh, gooi er wat geld bij en zorg dat je echt agenten op straat krijgt. Nou, u, u, u, u moet echt aannemen dat dat in voldoende mate gebeurd is... op individueel niveau, op politiek niveau, op VNG niveau. Maar de feiten liggen zoals ze, als ze liggen. Uh, en wij constateren... Stateren, dus dat die politie zich gewoon terugtrekt uit, uit het publieke domein. En ja, dan zeggen wij, dan hebben wij instrumenten nodig om al die kleine ergernissen laat ik het zomaar even noemen om die dan door een ander te laten controleren en daarvoor bonnen uit te schrijven. Maar ik ben het met meneer Van der Pol eens. Ja, die politie trekt zich steeds meer terug. En je kunt dan ook vraagtekens zet, uh, zetten bij het feit dat nu zelfs winkeldiefstallen al niet meer door polities gemaakt, uh, gedaan uh, gaan worden. Ja, meneer die discussie van kun je aangaan inderdaad, maar het is een uh, feit. Meneer Van der u begrijpt dus inderdaad uh, in dit geval de burgemeester. Uh, die, die nee, die zo... begrijp ik niet. Nou ja, uh, die zit natuurlijk wel met dat probleem nee, inderdaad. Nee, maar ik, ik heb het idee dat de burgemeester mij meer begrijpt... dan dat ik haar begrijp. <laughs> uh, en dat vind ik wel een belangrijke constatering, Want inderdaad is het zo dat we niet naar een organisatie moeten... waar veel meer laat ik maar zeggen, de repressieve kant uh, naartoe moet. De politie kent, uh, dat, is, dat staat gewoon zo in de, in de grondwet... dat is de, de, de zwaardmacht van onze samenleving. Die bepaalt de repressieve kant. Die heeft ook een geweldsmonopolie als enige. En die heeft inderdaad een geweldsmonopolie. En wat we nu zien, dat is uh, eerst dat pleidooi... met name in het oosten van het land... om particuliere beveiligers te gaan inzetten. Nu deze hulpshairs weer. We gaan naar een situatie... Nee, u draait het denk ik een beetje om, meneer Van der Pol. Nou, uh, ik, Niet... ik redeneer vanuit het feit dat er schaarste is aan politiemensen. Ja, en dat ik u met mij eens? Ik redeneer vanuit het... Ja, daar kan ik niet met u oneens zijn, want wij roepen dat als politiebonden. Nee, precies. Okay, ja. okay, dan en wij lopen daar, als... daar kunnen we het niet ja. over oneens zijn. En, dan, en, dan en we verder? lopen daar dus tegen. Nou, en dan lopen wij er als burgemeesters tegenaan, of als wethouders integrale veiligheid, noem het maar op, dat we dus dat gat op moeten lossen. En we krijgen er geen politieman bij. Nee. Maar het is zo, We krijgen er geen politieman mevrouw, bij. Het is zo dat, in, nog, nog steeds, het zo is in Nederland dat burgemeesters een redelijke politieke invloed hebben. Die hebben allemaal een politieke afkomst. Als al die burgemeesters nou eens in de richting van opstelten zouden gaan... en zeggen van, ja, deze, deze weg is een heilloze weg. Wij ja, willen gewoon ook, zouden... ook in dat prachtige grafderijp... willen wij gewoon politiemensen hebben. Want zoals wij altijd zeggen, ook vanuit vroeger... Terrorismebestrijding begint in de kleine wijken, in de kleine dorpen. Want daar moet ja. ook toezicht zijn. Mevrouw Oosterop, nog even. Wacht even, wacht even, wacht even. U, u zegt van uh, die bevoegdheden van die, van die boas mogen wel wat uitgebreid worden. Nou, van de pol is het daar duidelijk Als niet Als ze toch hebben. Ja, ja. Nee, maar hoe, zie, hoe ver ziet u dat dan gaan? Want ik bedoel, uh, die, voor die mensen zelf worden het toch ook steeds gevaarlijker? Nou ja, we hebben het over de kleine ergernissen in de openbare ruimte. En ik heb het voorbeeld genoemd van de hurkende hond. Ja. Daar mag een boa wel iets aan doen. Maar hij mag niet iemand bekeuren die te hard door een 30 km zone rijdt. Uh, of door rood licht rijdt. En ik denk dat we daar gewoon een discussie over moeten hebben. En vandaar dat de VNG heeft gezegd... Oké, okay, wij doen mee aan die pilot met de winkelboa. Maar dan willen wij ook uh, die pilot nee. uh, uitbreiden wil... met andere domeinen. En een, nog... een aantal gemeenten gaat er dus nu aan mee. Moet zo'n winkelboa dan bijvoorbeeld een, een, een gummiknuppel mee? krijgen of moet hij dat gewoon met zijn blote handen oplossen? Nou, meneer Van der Pool weet, weet dat denk ik ook. Uh, een, een, een BOA mag uh, bepaalde attributen bij zich hebben. Uh, um, ja. ja, maar daar wil ik nu die juist die naartoe, mevrouw. Want op het moment ja. dat er gedoe is... wie moet er dan opdraven? Ja. Inderdaad, de politie. Ja. Ja. En als u zegt... Ja, okay, en u en maakt terecht dus af... de rechte opmerking, mevrouw... dat het uh, zo is dat de politie terugtreedt. Als dat nog verder gaat, dan kan die winkelBOA... of hoe we hem ook gaan mogen noemen... Ja. straks wel een half uur tot een uur wachten... voordat er assistentie ja. van de collega's is. En dat is een onverteerde Zaken zaak in dit land. Ja. En u zegt okay. ook dat gaat leiden tot, tot allerlei gedoe. Uh, dan moet die boa bovenop die, uh, boven die winkeldief gaan zitten? De meneer Van den Berg, we zien het nu al gebeuren... dat de aanrijdtijden in de, organisatie, in de politieorganisatie te lang worden. En dat is niet alleen ja. slecht voor de samenleving... maar ik sta voor de politiemensen. En die politiemensen die moeten heel vaak wachten op assistentiecollega's. Uh -huh. En met het invoeren van hulpsherfs en wat iets meer gaat die aanrijdtijd nog langer duren. Mevrouw ja, en, ik, en ik zeg dan tegen meneer van der Pool... Uh, u roept de burgemeesters op om massaal naar Den Haag te trekken... ik zou dezelfde oproep kunnen doen aan de vakbond... die kunnen ook massaal naar Den Haag Ik begrijp trekken. dat wij samen gaan het Ja, en wij gaan dus meewerken als VNG aan die pilot... en medio april, dan gaan wij ons over de vraagstukken... die meneer van der Pool terecht opwerpt... gaan wij ons als commissie bestuur en veiligheid... nog eens heel diepgavend beraden. Ja, nou, wie, wie het nou het, met wie het nou het meest eens is... weet ik intussen niet meer zo goed, maar u, u bent in ieder geval... Allerlei bereid, allebei bereid om actie te voeren? Voor, nou, ik voor hoor de, dat we het samen gaan doen. Dat hoort, lijkt me een mooie, voor de een mooie goede zaak. Ja. Ja. Goed, ja. Uh, bedankt ja. in ieder geval voor de discussie allebei. Uh, uh, van der Pol is van de politievakbond... en Oostrop is de burgemeester van het prachtige... Uh, dat mogen we toch wel zeggen, Graf de Rijp. Zometeen is er Stand.nl. De stelling dan, het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag vergadert de Tweede Kamerfractie van de PvdA... nog steeds over de situatie na het opstappen van Cohen. Verwacht wordt dat vicefractievoorzitter fractievoorzitter Dijsselbloem... tijdelijk fractievoorzitter wordt. En hij heeft gezegd dat hij dat niet wil blijven. Bij de politie wordt structureel te veel gewerkt. De arbeidstijdenwet is het afgelopen jaar 350.000 keer overtreden. De politiebonden noemen dat onacceptabel. Volgens hen is het een optelsom van te veel werk... te korte rusttijden, te veel nachtdiensten en te weinig mensen. Voormalig IMF-directeur strauss kahn wordt door de politie in Lille verhoord over een seksschandaal. Frans Justitie onderzoekt of hij wist van seksfeestjes die een groep zakenlieden en hoge politiemensen organiseerden. En strauss kahn zou ook op die feestjes zijn geweest. Als hij wist dat de vrouwen op die seksfeestjes prostituees waren dan kan een medeplichtigheid worden verweten. En vrouwen bekleden in Nederland 19% van de topposities in organisaties. En dat is 10% minder dan in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek. Dat zou komen doordat veel vrouwen in Nederland in deeltijd werken. Bovendien nemen mannen in de top nog altijd vaker andere mannen aan. En dat patroon is maar moeilijk te doorbreken, zeggen de onderzoekers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De PvdA moet op zoek naar een nieuwe politiek leider. Job Cohen trad gisteren af omdat hij, naar eigen zeggen... niet effectief genoeg kon bijdragen aan een PvdA die mensen weer perspectief geeft. Twee jaar lang was hij de PvdA-leider. Hij kon de hoge verwachtingen niet altijd waarmaken in de hectiek van het Binnenhof. De sociaaldemocratie kan en wil bijdragen aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Zo'n modernisering krijgt alleen voldoende draagvlak als niet het recht van de sterkste... of het recht van de grootste mondgeld, maar een fatsoenlijke omgang met elkaar. Cohen verruilde twee jaar geleden zijn burgemeesterschap van Amsterdam... voor het partijleiderschap van de PvdA. Na het nipte verlies van de verkiezingen werd hij oppositieleider. Maar vond zijn draai nooit echt. De laatste maanden ging het met de PvdA verder bergafwaarts, ook in de peilingen natuurlijk. Zijn de media schuldig aan het afbrokkelen van de status van een integer politicus? Of is Job Cohen niet geschikt voor... De huidige politiek waar persoonlijke aanvallen en heigerigheid aan de orde van de dag zijn. Ik praat erover met Jan Pronk, PvdA-prominent oud-minister. Dag meneer Pronk, Goedemiddag. Goedemiddag. Aan het begin van Stand.nl altijd drie keuzes. Daar mag u ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen de keuzes. Cohen is te fatsoenlijk voor de Haagse slangenkuil. Nee. Liever Ronald Plasterk dan Diederik Samson. Nee. Een kleine rol van de PvdA in de regering is beter dan een grote rol in de oppositie. Nee. Dat is drie man, nee. Uh, dan uh, de stelling, en ik zeg ook tegen onze luisteraars... dat we zeer benieuwd zijn naar uw eens of oneens. De stelling luidt, het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. Bent u daarmee eens of oneens? En sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen op nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Pronk, even voor de administratie. Het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. Zegt u dan eens of oneens? Ja, eens jammer. dus. Maar wel begrijpelijk. Nee. Oh. Ah. Ik vind dat hij niet had mogen wegstoppen. Nee, hij had gewoon moeten blijven zitten, vindt ja. u? Gewoon, gewoon nog tijd nemen om, om er nog meer in te groeien? Als je gekozen bent door de kiezer. Dat, dat is het. Yes. Het is niet een kwestie van een, een interne discussie... in de fractie of je fractievoorzitter wordt. Hij is lijsttrekker geweest bij de verkiezingen. Hij is toen door de kiezer... op die plek neergezet... als uh, nummer één van de... op dat moment één na grootste fractie... in de Tweede Kamer. Nog steeds de één na grootste fractie... Ja. in de Tweede Kamer. En dan blijf je tot aan... de volgende verkiezingen. Je gaat niet tussentijds weg. Ook als er uh, in de achterban toch gemorreld ontstaat en je in de peilingen ziet dat je al elke week maar weer lager uh, eindigt. Ja. In eerste plaats, de achterban is wat minder belangrijk dan de kiezer die jou daar heeft neergezet. Maar daar bedoel ik ook eigenlijk wel de kiezers mee, die op hem hebben gestemd natuurlijk. En die hebben de gelegenheid bij de volgende verkiezingen om dan uh, af te rekenen. Maar niet... Uh, iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij of zij ervan vindt. Dat moet continu gebeuren, iedere dag. En dan moet je daar bepaalde consequenties uit trekken, door de manier waarop je je opstelt en soms ook uh, door de beslissingen die je neemt. Maar je loopt niet weg. Nee. Het maar, gebeurt wel in andere landen. Het is, langzamerhand ontstaat natuurlijk een beetje een anglo-saxische politieke cultuur. Zoals dat in Engeland en Australië ook het geval is. Tussentijds wegtreden. doordat je tussentijds ook wordt uh, uitgedaagd door een ander. Zoals dat in die landen gebeurt. Maar dat is niet een onderdeel van de Nederlandse politieke cultuur. Nee, maar goed, je kan ook zeggen, uh, want, want dat is waar, waar uh, de analyse steeds naartoe gaat. Hè? De PvdA heeft een beetje op gegokt dat, uh, dat ze de nee. grootste zouden worden tijdens die verkiezingen. En Cohen dus automatisch de premier zou worden. Uh, en, en dat zou hij wel prima hebben gedaan, zeggen veel analisten. En nu moest hij ineens oppositieleider worden. En uh, dat gaat hem veel minder goed af. Ja, goed. Maar Cohen stelde zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hadden Tweede Kamerverkiezingen. We hebben in Nederland geen premierverkiezingen. Hij wist dat. Hij wist dat de kans bestond natuurlijk dat de Partij van de Arbeid niet de grootste zou worden, of misschien de grootste zou worden... Ja. en niet in de onderhandelingen met andere coalitiepartijen... tot overeenstemming zou kunnen komen. Dat weet je altijd. En dus was de kans groot dat hij gewoon normaal... in de Tweede Kamer fractievoorzitter had gebleven... Dat moet je incalculeren wanneer je je kandidaat stelt. Ja, dus eigenlijk had hij toen al moeten bedenken van... stel dat we de verkiezingen verliezen, want die kans is er natuurlijk altijd... en dat bleek ook maar weer eens in de, in de praktijk... Uh, ben ik dan geschikt ook als oppositieleider? Uiteraard, je, je stelt je kandidaat als lijsttrekker... voor de Tweede Kamerverkiezingen... en na de verkiezingen komt de volgende ronde... Ja, en stel dat hij u had gebeld uh, tegen die tijd, hè, van uh, Jan, moet ik dit nou doen of niet? Vind je mij, stel dat we de verkiezingen verliezen een goede oppositieleider, wat had u dan tegen hem gezegd? Oh, dan had ik gezegd, uh, ik ben blij dat jij je kandidaat stelt. Ik vond het jammer dat uh, Bos zomaar wegging. Het is ook een beetje raar gelopen met die een-tweetjes. Uh, maar ik vond hem op dat moment inderdaad ook gegeven wat hij tot nu toe had geproefd. Hij was twee keer natuurlijk staatssecretaris geweest. Hij was een goede burgemeester van Amsterdam geweest. De beste die Bos kon opvolgen. Ja, maar het scherpe debat en zo, zoals we dat in de Kamer toch geregeld meemaken. Was hij daar ook voor geschikt dan? Op voorhand al? Op voorhand was dat niet te voorzien, geloof ik. Ik heb dat niet voorzien. Waarschijnlijk heeft hij dat ook niet zelf voorzien. Maar je hoort dat voor jezelf goed te kunnen inschatten. En op dat punt is die uh -huh. kennelijk mislukt. Nou ja, uh, dat is ook wat veel mensen zeggen. Ja, eigenlijk is hij gewoon te fatsoenlijk voor, voor die Haagse slangenkuil gebleken. En u zei net, toen we die keuze voorlegden, zei hij, nou, nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, je bent niet te fatsoenlijk. Dus wanneer het begrip fatsoen alleen maar op Cohen wordt uh, geplakt... dan betekent dat dat je eigenlijk denkt dat die andere politici in de Tweede Kamer minder fatsoenlijk zijn. En ik vind Pechtold en Roemer en Van Huisma Buma... Uh, uitermate net zo fatsoenlijke politici als, als Cohen. Zijn ja. stijl is wat anders, maar ze zijn net zo fatsoenlijk... ze zijn net zo schoon, ze zijn net zo eerlijk. Ja. Um, Janneke, ik ken haar ook verder niet, maar die twittert... Uh, naar aanleiding van onze stelling, oneens zegt zij... Cohen kon het niet aan en het is ook tijd voor de jongere generatie... om de leiding te nemen naar de toekomst. Ja, ja, dat moet eet. dan bij de volgende verkiezingen maar blijken. Maar hij had het mandaat gekregen van de kiezer. Ik vind dit vaandelvlucht. Ik ben echt teleurgesteld door het feit dat hij uh, ah, het minder goed heeft gedaan... Uh, dan ik zelf had verwacht en vele anderen hadden verwacht. Maar dat hij daar nu deze consequenties uittrekt. Uh, hij had terug moeten vechten. Ja. Hij hoort een, je hoort inderdaad een vechter te zijn in de Kamer. Ja. Uh, meneer Pronk, blijf meeluisteren, want er is nieuws uit Den Haag. Okay, dat dat, moet, dat ja. wil zeggen, het fractieberaad van de PvdA is afgelopen. Marcel Bril in Den Haag. Ja, inderdaad. De, de uh, Kamerleden die druppelen uh, naar buiten. Dat wil zeggen, ze komen naar beneden gewandeld... van de vierde verdieping hier in het uh, PvdA-gebouw van de Tweede Kamer. Kolonien heet dat gebouw. Er zijn in totaal vier uh, verdiepingen. Wij staan op de derde. We mogen niet naar de vierde, waar de fractiekamer is. Er is een aantal uh, Kamerleden al naar beneden gekomen... Uh, maar die willen nog niks zeggen, wij worden daar weggehouden. Uh, het wachten is uh, op uh, waarnemend fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Dat was de vice-fractievoorzitter al uh, van de Partij van de Arbeid. Nou, dan is het logisch dat als er geen opvolger gevonden is... Uh, dat dan uh, hij de honneurs waarneemt. Dat betekent niet dat hij ook degene is die de echte fractievoorzitter gaat worden. Gisteren heeft hij al aangekondigd dat dat uh, niet gebeuren gaat. Dat hij dat niet wil, hij neemt nu alleen de zaken waar. Is uh, de leider geweest vandaag van een uh, fractie voor, uh, fractievergadering, een extra fractievergadering. Um, want het is reces, dus eigenlijk zijn alle Kamerleden vrij. Maar vanwege de ontsta ontstaande situatie uh, van gisteren, dat Job Cohen vertrok, uh, zijn alle Kamerleden van de Partij van de Arbeid hier naartoe gekomen om te vergaderen. Bijna alle Kamerleden, moet ik zeggen, want een aantal uh, kon het gewoon niet voor elkaar krijgen om hier op tijd te zijn. Um, het is nu nog even wachten totdat de waarnemend fractievoorzitter hier naartoe komt. Uh, we weten ook niet wat voor... Uh, fractievergadering het precies was, of er nou uh, veel uh, gescholden is, of alleen stoom afgeblazen is, en of er al concrete stappen gezet zijn uh, naar uh, ja, de, de vervolgstap, namelijk wie moet nou uh, uiteindelijk kandidaat worden. Je weet misschien, dat is al vaak gezegd, uh, de leden zullen uiteindelijk uh, gaan bepalen of een zwaarwegend advies meegeven wie de nieuwe fractievoorzitter moet gaan worden, maar vanaf nu kunnen mensen zich kandidaat stellen. Dat is tot nu toe niet gebeurd, nog, dat mensen zich kandidaat Gesteld. Misschien is dat iets wat we uh, nog te horen krijgen vandaag. Uh, net hoorden we ook al dat uh, in die fractievergadering zich nog niemand opgeworpen zou hebben. Dat hebben we maar van één iemand gehoord. Dus dat weten we ook niet zeker. Um, maar ja, pas uh, volgende week dinsdag, de 28e, dan uh, is duidelijk wie zich allemaal gemengd uh, heeft in de discussie. Wie zich allemaal aangemeld heeft. Ik kan me zo voorstellen dat de mensen die uh, nou ja, denken van ah, misschien wil ik het wel, zoals Diederik Samson die al aangegeven dat hij erover nadenkt. Of andere namen die genoemd worden, zoals Ronald Plasterk. Dat hij eerst even de sfeer en de toon af wilde wachten van deze vergadering. Die is afgelopen. Maar zoals ik al benadrukte, wij wachten nog op waarnemend fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Totdat hij met mededelingen komt. Nou, dan praat ik gewoon door met uh, PvdA-prominent Jan Pronk. Een aanleiding van onze stelling in Stand.nl. Het is jammer dat Jobko en de politiek verlaat. Ja, zegt uh, Pronk daartegen. Hij noemt het ook tegelijkertijd een, een vaandelvlucht. Want u zei net uh, vlak voor dat uh, vanuit Den Haag de verslaggever zich meldde... Uh, hij had gewoon moeten terugvechten. Maar kan dat dan ook als in de fractie zelf al uh, aan, aan je stoelboten wordt gezaagd? Want dat gebeurde natuurlijk de afgelopen weken. Nou, hij moet er maar voor zorgen dat die fractie gedisciplineerd is... En uh, dat is ook natuurlijk onderdeel van het fractievoorzitter zijn en het politiek leider zijn. Hij had dat mandaat gekregen. Uh, meneer Prong, ik begrijp dat uh, Jeroen Dijsselbloem nu in de buurt is van Marcel Bril. Hoe, uh, dus we gaan was, weer naar Den Haag. Hoe was de vergadering, meneer Dijsselbloem? Uh, die vergadering was prima. Uh, we hebben teruggekeken op de afgelopen dagen. Uh, het was natuurlijk ook emotioneel. Uh, en daarna hebben we vooruitgekeken naar uh, wat ons te doen staat. Wat staat u te doen?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 Maart, zeg ik nu uit mijn ja, hoofd. Dinsdag 20 maart nemen wij dus die keuze die uit die um, ledenraadpleging uh, komt. nemen wij over. De fractieleden hebben nog even de tijd om te bepalen of zij ook daadwerkelijk kandidaat willen zijn. Heeft zich iemand in de vergadering al opgeworpen? Of misschien meerdere mensen hebben die gezegd: Ik wil wel zo'n kandidaat zijn? Nee, dat is nog niet gebeurd. Dat is aan alle leden van de fractie zelf om daar nu over na te denken. Nou kunnen we momenten kiezen, ze hebben daar een week de tijd voor om die keuze te maken. Uh, en vervolgens moeten ze zich presenteren aan de leden. En het is aan de leden om die keuze te maken. En wij zullen hem respecteren. U dus, zei het dus... eens dat de leden de keuze gaan maken? Ja, de fractie staat daar uh, volledig achter, met z'n allen. Uh, wij vinden echt dat in deze omstandigheden... dat een uh, logisch en zelfs goed besluit is. Uh, de Partij van de Arbeid zal daar beter en sterker uitkomen... met een fractievoorzitter en politiek leider... die echt een stevig mandaat heeft. Maar ook dus met de procedure niet veel te lang... terwijl heel Den Haag straks bezig is met miljardenbezuinigingen... is de PvdA met zichzelf bezig. Nou ja, daar moet Hans maar wat over zeggen. Maar de, eh, partij, de partij, partij, partijbestuur heeft terecht voor een hele snelle procedure eh, besloten. Dus dit is echt eh, gaat de komende weken zich heel snel ontrollen. Eh, dat zal spannend zijn. Dat betekent inderdaad dat we eh, het interne debat nu versneld eh, gaan voeren. Eh, maar nog voordat het kabinet naar buiten komt... Eh, met zijn eh, eventueel naar buiten komt met nieuwe plannen tot bezuinigingen... zal de Partij van de Arbeid er weer staan. Met de nieuwe fractievoorzitter die mandaat heeft in de fractie en van de leden. Maar het probleem is toch dat er nu een maand lang wordt gesproken over interne Partij van de Arbeid. Terwijl de rest van het land wil weten hoe het met de economie gaat en met andere belangrijke zaken. Ja, het is ook niet zo dat het werk stil ligt. Dus de fractie heeft mij gevraagd om in deze tussenperiode fractievoorzitter te zijn. Dus we zullen gewoon zichtbaar en aanwezig zijn in elk maatschappelijk debat. Zeker ook over de economie, zeker ook over de bezuinigingen die dreigen. Dat werk gaat gewoon door. Uh, daar zult u mij zien en de fractie. Uh, en op dinsdag 20 maart staat daar een nieuwe fractievoorzitter met een sterk mandaat. Hoe was het in de fractie? U zei aan het begin van dit gesprek al iets over. Maar kunt u eens iets meer beschrijven wat er allemaal gebeurd is? Nou, dat ga ik nou eens niet doen. Uh, wij hebben uh, in alle openheid en vertrouwen met elkaar gesproken. En dat hou ik ook graag zo. Uh, dat moet kunnen uh, binnen de fractie. Uh, de conclusie was uh, eensgezind uh, en ook strijdbaar. Uh, we komen uit een ellendige situatie. Uh, ellendig in de eerste plaats voor Job Cohen. Uh, ellendig voor de partij, maar ook voor de fractie zelf. Um, en we gaan nu stap voorwaarts zetten uh, op zoek naar die nieuwe fractievoorzitter... die gesteund wordt door de partijen, door de leden en dus ook door de fractie. Was het een reinigende sessie? Um, reiniging zou suggereren dat er sprake was van vervuiling en dat was er niet. Was dat niet? Ja. Vindt u het verstandig dat die kandidaten met elkaar in debat gaan in het land? Nou, het gaat dat gaat daar dat nog even door, door met vragen, vragen stellen aan Jeroen Dijsselbloem. Dat is Marcel Bril vanuit Den Haag. Jan Pronk, PvdA-prominent, heeft meegeluisterd. Um, dat is wat, wat zij hebben besloten, de fractie. Namelijk de rede, ledenraadpleging is alles beslissend en die zullen zij respecteren. Wat vindt u eigenlijk van die, uh, van die figuur? Vreemd dat uh, de leden de lijsttrekker kiezen... Spreek vanzelf. Maar er zijn geen verkiezingen. En nu gaat het gewoon om de opvolging van de fractievoorzitter... door een nieuwe fractievoorzitter. En dat hoort de fractie zelf te doen. En daar heeft de partij, daar hebben de leden niets mee te maken. U hoorde Dijsselbloem wel zeggen van het is voor die voor die persoon die dat dan moet gaan doen. Wel prettig natuurlijk dat je in ieder geval de steun van de fractie hebt... en ook van de achterban van de leden in dit geval. Nee, hij hoeft alleen maar de steun te hebben van de fractie. Ja, dus uh, dat vind ik. geen... Het gaat om een fractievoorzitter en ja. niet om iets anders. Wie zou het moeten doen, meneer Pronk, Geen u? idee, dat moet de fractie zelf intern beslissen. <lacht> er moeten buitenstaanders, leden. Ik ben een van die leden. Zit niet bij bemoeien. Nee, maar u mag straks wel meestemmen. Dus dus daar gaan zal ik ook geen gebruik van maken. Want ja. Ik vind het geen juiste procedure die Spekman is ja. begonnen. Ik vind het volkomen terecht dat hij uh, straks bij de verkiezing graag een, een uitgebreide ledenraadpleging wil hebben... zoals dat ook eigenlijk geweest is toen Bosnet begon. En dat kan nog beter, bijvoorbeeld door primary-verkiezingen te houden. Maar het moet niet tussentijds gebeuren. Het maar... is een intern gebeuren. Dus ik hoor van u nu geen naam van iemand uit die fractie bijvoorbeeld die het zou kunnen gaan Pertinent, doen. Dat uh, hoort u van mij niet. Ik vind het prima dat men nu beslist heeft om uh, de vice-fractievoorzitter nog de waarnemend fractievoorzitter te benoemen. Ja. En dat er dus enige tijd is voor een aantal leden van de fractie niet iedereen is aanwezig uh, om even na te denken om zich kandidaat te stellen. Ja. Maar dan hoort het een interne procedure zijn binnen de fractie zelf. Ja. En nog even over de koers, hè, want er was gisteren een onderzoekje van uh, Maurice de Hond uh, gedaan in opdracht van Paul Witteman, uh, waaruit bleek dat dat toch heel veel mensen ook wel moeite hebben met eh, te ontwaren... wat nou de visie is van de, van de PvdA. We hebben dat beruchte interview gezien in Trouw natuurlijk... waarbij de voorzitter en de partijleider toen nog... Cohen zeiden, nou, wij, gaan, wij zijn een linkse partij... en we voor zover dat nodig is, schuiven we nog verder op naar links. Dat vond ik prima in, die, in dat opzicht... dat de nieuwe partijvoorzitter en de fractievoorzitter samen optrokken. Dat is een, dat is een, dat is een belangrijke stap. Uh, en dat men koos voor links, dat was uitstekend... We horen ook te hebben in Nederland... een behoorlijk sterke linkse progressieve partij. Het grote probleem is dat continu discussie wordt gevoerd over de verhoudingen binnen links. Dat heb je binnen GroenLinks, dat heb je binnen de Partij van de Arbeid. En iedere keer gaat de discussie daarover. En je hoort gezamenlijk op te trekken op basis van uh, een gezamenlijk akkoord bijvoorbeeld. Uh, tegen de VVD, tegen het CDA, oh. tegen de regering en tegen de PVV. En continu worden kansen gemist. En al die verkiezingen die leiden tot communicerende situaties waarbij de oh. ene linkse partij wint van de ander. Ja. Nou, je kan ook zeggen, als de Partij van de Arbeid verder opschuift naar links... daar is het al heel druk, want daar zit de SP natuurlijk Je al. moet gaan samenwerken. Hmm. En dat was uh, de kracht natuurlijk van die stelling van Cohen en van uh, Spekman. Het was natuurlijk uh, tactisch misschien niet zo verstandig... omdat je het doet vanuit een zwakke situatie. Uh, je hoort het doen vanuit een sterke situatie. Want dan ziet die, zeg, die, zal de SP zeggen... Uh, we hebben helemaal niet zoveel behoefte aan jullie. We zijn veel sterker. Ja. Dus het had eerder gemoeten. Maar hoe dan ook alle partijen aan de linkerkant van het centrum... horen over hun eigen schaduw heen te springen... met elkaar samen te werken... om het conservatieve rechtse beleid... Zeker nu dat gestoogd wordt door een, ja, door een partij die een programma heeft... Eh, om dat te bestrijden. Daar gaat het in Nederland om. Duidelijk. Blijft u meeluisteren. We gaan naar onze en Dan kom ik zo meteen graag nog even bij u terug om de reacties door te nemen. Jan Pronk, PvdA-prominent oud-minister. Het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat, dat is de stelling. Het is een beetje 50-50. 51% zegt eens, 49% zegt oneens. En er is door ruim 1800 mensen gestemd. Stand nl. goedemiddag. Ja, met... Uh... Jan stopt in door Zeg het maar. Nou, uh, de stelling uh, uh, onderschrijf ik in zoverre. dat ik het jammer vind. maar niet om een reden die waarschijnlijk jullie denken. Ik denk dat ieder ander die uh, Job Koffen gaat opvolgen. het beter zal gaan doen. En ik denk dat het, uh, als hij was gebleven, dat de SP, SP nog veel groter was geworden. en ook de VVD waarschijnlijk de stemmen had gekregen. Ja. Dus. Wat mij betreft uh, had hij mogen blijven zitten. Maar, want u zit meer in een van die twee hoeken. Ja, ja. Maar, maar wat ik dan ook nog vind... Ik ben benieuwd wie in die slangenkuil duikt. Nu zitten ze allemaal dat ze gezamenlijk... Maar, maar als het maar een beetje misgaat... dan. Want uh, ja. je kunt inderdaad van Job Kroem zeggen dat het een keurige huisvader is. Maar natuurlijk niet... Uh, de, de, de, de grootste vrienden zijn zijn beste vijanden, zou ik bijna zeggen. Want ja. die, die fractie van de Partij van de Arbeid die is zo verdeeld als, als de pest. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. goedemiddag. Het familie Loew Nijmegen. Zeg hem maar. Goedemiddag. Oneens met de stelling. Ik twijfel niet aan de integriteit van meneer Cohen. Maar, nou krijgt de Partij van de Arbeid een koekje van eigen deeg. Toen het CDA tijdens het bewind van kok... Oude fractievoorzitter had in de Tweede Kamer ineens Heerema... werd hij constant, net zoals Cohen nu, uitgelachen, gehoond en ga maar door. Zelfs op Oudkerk vond het de verschrikking. En nu moeten we ineens medelijden hebben met de Partij van de Arbeid. Ja, goed. Uh, u zegt koekje van eigen degen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Hanneke Spijker. Zeg maar. Ja, dat ga ik ook doen. Of dat ga ik ook doen. Ik vind dat uh, Cohen had moeten blijven... Uh, sowieso uh, vind ik het binnen het kabinet het communiceren uh, vind ik uh, laag bij de grond vaak. Uh, Cohen uh, heeft uh, sowieso geprobeerd uh, met zijn eigen persoonlijkheid uh, dat. Uh, te ver, kunnen veranderen, nou, dat, dat is hem niet gelukt. En dat honen en zo allemaal op de, in, dat, in dat kabinet gebeuren... dat vind ik gewoon schandalig. En nee. ik vind dat ze ook eens een keer met over andere dingen bezig moeten zijn... alleen het op de pers, uh, persoonsleden ja, van Cohen. Duidelijk. Buiten het feit dat ik ook nog vind dat de media daar uh, aardig negatief... Uh, in okay. de jaren dat Cohen aan was, uh, mee, is, uh, mee is omgegaan. No, Tevens no, ook het ja, no, programma oh, van... Ho, ho, ho. En, en, uh, die uh, die uh, hebben we ja. ja. meerdere keren uh, onderuitgehaald. Mevrouw, uw punt het punt is duidelijk. Dank u, dank u wel, want we hebben nog meer bellers. Uh, Stampertel, goedemiddag. Met Jan Kohler. Dag meneer Koller. Ik ben het oneens met de stelling, gewoon omdat onze meneer Cohen niet krachtdadig uh, mondeling uh, reageert. En dat kan twee dingen zijn. Hij is gewoon te soft of het de, de doel van de, van de partij kan hij niet duidelijk maken. Yep. En ik heb nog een, een toe, klein, hele kleine toevoeging... Uh, waarom moet die, de nieuwe uh, voorzitter uit de fractie komen? Dan, als ik dan partij van NAB, ben, man, dan ben ik gelukkig niet... Mm. dan kan ik dus niet nie stemmen op een man in het land... die nog veel beter is als de beste ja. fractieman die tot toe ja, ja, dat nog doet. Dat kan als er straks weer verkiezingen zijn. Maar je kan natuurlijk nu niet ineens iemand uit Jipsingboer-Mussel... Uh, naar voren schuiven en zeggen, ga gaan die, gaan die fractie maar leiden... want die is gewoon niet gekozen natuurlijk. Dus dat is gewoon een technisch puntje. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Valk spreekt u. Uh, ik ben het eens met de stelling... Want uh, de heer Cohen is gewoon een hele betrouwbare, intelligente en ook uh, wel saaie man. Maar hij is wel de man van de nuancering. Hè? En het uh, publieke debat wordt toch wel heel sterk bepaald door de uitersten. U mist de nuance nu daarin. En dat zou uh, had hij kunnen doen? Ik denk dat uh, hij eigenlijk niet goed uh, de nuancering naar voren heeft kunnen brengen. Hij is vermalen tussen die uitersten... En ik denk dat dat is wat hij bedoelt. met maar dan, kan je ook de dat dan kan je dus ook zeggen dat hij eigenlijk niet geschikt was voor, voor dat werk. Um, dat ligt eraan, want uh, als er meer zouden zijn zoals de heer Cohen... dan uh, zou er veel meer ruimte voor nuancering kunnen zijn. En dan had hij gewoon zijn boodschap kunnen brengen. Ja. In deze huidige situatie denk ik inderdaad dat hij daar niet geschikt voor was. Nee, dank u nee. wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, oneens. Het vertrek van Cohen uit de politiek vind ik een zegen. Cohen zou staan voor hoop en eerlijk delen. Maar voor mij staat hij vooral voor onkunde en gebrek aan realiteitszin. Het vertrek van Cohen wordt toegeschreven aan te veel fatsoen en gebrekkige presentatie. Ik vind dat niet. Hij kon het niet. Hij had niet alleen een belabberde presentatie, maar ook te weinig inhoud en te weinig visie. Ik denk dat Cohen de bescherming nodig heeft van een ambt, van een hoge functie als burgemeester of rector magnificus. Een functie die hem gratis status geeft. Want hij heeft zelf te weinig inhoud en karakter... om op eigen kracht zich die status te verwerven. Goed zo, dank u wel. De kolen. Als je die het vuur wilt halen... dan moet je bij Rutte of Roemer of Wilders wezen. Cohen is beter op zijn plaats... als bijvoorbeeld bischop in de katholieke kerk. Dat zijn vaak zwakke mannen met zalvende praatjes... die hun gezag vooral ontlenen aan hun ambt... en niet aan hun persoonlijkheid. Volgens mij is hij geen katholiek alleen. Dus dat wordt weer lastig. Stand.nl, goedemiddag. Dag Jurgen, met Wilders spreek je. Met Wilders? Met Wilders. Dat zou toch wel grappig zijn dat hij eens een keer belt ja. We bellen hem zelf namelijk heel vaak en hij wil nooit zo, no, nooit zo graag. Dus het nee, is leuk nee, dat hij een nee, keer inbelt. Nee het, nee, het spijt me. Wilbert. Ja, nee, ik ben het uh, uh, eens met de stelling. Uh, het enige wat ik denk is dat uh, bij Cohen op een bepaald moment de teleurstelling is geweest... dat op het moment dat hij de functie van Bos heeft overgenomen... eigenlijk stiekem hoopte dat hij toen minister president zou kunnen worden. Dat is natuurlijk niet gelukt en eigenlijk sinds die tijd... Uh, want dat had hij waarschijnlijk prachtig kunnen doen. En dat hij sinds die tijd uh, ja, toch een beetje bergafwaarts is gegaan. En ben ik het veel eens met de mensen die daar uh, hiervoor over hetzelfde hebben gezegd. Ja. Oké, okay, we doen nog één telefoontje. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met meneer Lutetje uit Rotterdam. Goeiedag. Goeiedag. Ik vind het ze zeer, zeer jammer. Maar tegelijkertijd. Uh, denk ik persoonlijk dat een Hollandse bevolking. verdient geen zo iemand, zo'n fatsoenlijke mens. Want zijn ze. Ga je hard toe aan die rechtse populistische gedoe? Mm. Nou, voor, voor wijze van spreken, gisteren las ik in de Volkskrant. Onaakt on over die, over die opgef in verband met de plaatsing van PVV. Ja. Die... Over, dat dat, maar... over dat meldpunt? Ja. ja. En opeens, opeens is PVV vijf zetels erbij gekregen. Ja, Vier, geloof ik, in de peiling van de hond. Maar goed. Ja, ja, ja maar. Dat maar nou, nou, hoor ik het met prong daar dat uh, hey. meneer Cohen is uh, door de, ja. door de Meneer, wacht even, sorry, want we hebben niet zoveel tijd meer. Dus u moet echt even, u mag nog uh, drie woorden zeggen wat mij betreft. Ja, ik vind het ontzettend jammer. Maar... Dat hij weg is. Oké, okay, dank u wel. Uh, dat was de laatste bellen. We gaan terug naar Jan Pronk. Uh, want door al die interventies vanuit Den Haag hebben we niet uh, veel tijd, uh, meneer Pronk. Uh, u hebt de reacties gehoord. Uh, wat vindt u ervan? Nou, iedereen vindt zo wat dat mag. Ja. <gacht> ja, dat is een dat is zeer adequate euh, euh, op... Dat geldt over het algemeen op voor op dit programma, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat is het wel een... interessant om naar te luisteren. Er, er was nog wel één dingetje wat, wat iemand eruit pikte. En dat uh, is wat je vaker hoorde, ook gisteren wel. Uh, dat Cohen uh, een prima bestuurder is, maar niet iemand van de vergezichten van de ideeën van de, van de visies. Ja, dat vind ik niet. Ik vind dat hij uitstekende verhalen heeft gehouden. Bijvoorbeeld met bij algemene beschouwingen. En ook zijn redenvoeringen zijn uh, visionair. Dus daar ben ik het bepaald niet mee eens. Uh, het is hem gewoon niet gelukt. Het is geen, geen, geen hard politicus. En dat moet je tegenwoordig nog meer zijn dan, uh, dan vroeger. Hij... Beklaagt zich een beetje over de hardheid die, uh, waarmee hij is bejegend. Hè? Ja. Onder meer door de media, dat moet hij niet doen. Uh, je kiest voor deze baan. En dat moet je dan maar zo goed mogelijk doen. Uh, de tijd is nu eenmaal zo. Je moet het dus hard spelen. Ja. En U zegt ook, hij had het gewoon af moeten maken. In, uh, hij had het moeten afmaken. Hij had het hard moeten spelen. Ja. En visie heeft hij wel degelijk. Uh, okay. Hij moet ook niet voortdurend spreken over fatsoen. Uh, hij is bepaald zeer fatsoenlijk, maar ja, er zijn talloze ja. andere... zeer fatsoenlijke uh, fractievoorzitters. Ja. Duidelijk, dank u voor uw bijdrage aan Stand.nl. Jan Pronk, die dus niet mee gaat stemmen als PvdA-lid... Uh, uh, in, in, in die hele nieuwe procedure, want dat uh, vindt hij maar niks. Dat heeft hij net wel gezegd. Er is weinig veranderd in de, in de percentages een beetje 50-50. Wel meer stemmers, 1900 intussen. U kunt de hele middag nog blijven reageren op onze site. op de stellingen. Het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. Thijs, met de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, daar gaan we zometeen ook maar eens aan... oud-minister Guusje Terhorst en uh, oud-Kamer... Peter van Heems vragen of zij wel mee gaan stemmen voor die nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Die zijn namelijk zometeen bij ons te gast. Verder, twee weken geleden hadden we het IJsjournaal. Morgen begint het Vastenjournaal met tv pastor Roderick van Heugen. En hij komt vertellen wat dat precies is. Ik dacht wel even dat je nu uh, dat ook op tv ging doen. Maar nee, dat niet nee, alles. Het is een andere omroep. Uh, dankjewel. Uh, Tijd is zometeen na tweeën met Elfwet samen. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...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 Dit is Radio 1.